Philips activiteiten waren dus niet bepaald een bedreiging voor Bernard zijn partners. Oh nee, van geen kanten. Iets anders. Na het schijnt maakt Sea Village nauwelijks winst, dokter. Waar heb je dat in godsnaam gehoord, commissaris? Sea Village geen winst maken? Allee, laat ons hopen dat dat niet waar is. Ik heb een niet aardig pakketje aandelen in dat bedrijf.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 Eerwaarde, heer Handekijn. Ah, en is er iets dat ik van die meneer moet weten? Dat hij meer verantwoordelijk is voor de bouwwerken van het bisdom... Ja. voor het onderhoud van het patrimonium en zo en zo. Uh, heeft uh, Steve Danot ook iets met bouwwerken te maken? Steve Danot heeft met alles te maken waar geld mee te verdienen valt. En het verbaast mij dat u dat niet weet, commissaris. Hij is een paar maanden geleden uitgebreid in het nieuws geweest. Ja? Ja, in verband met de manier waarop Radio Pub aan zijn zendlicentie is geraakt.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 Over kleedjes en over kapsels en zo. Oh, ze zei trouwens dat mijn haar er nu beter uitziet dan vroeger. Ja, Maak dat aan iemand anders wijs. Oeh, staat mijn coiffure niet meer aan of wat? Oh, zeg vanin, ik probeer gewoon haar vertrouwen te winnen. Heb je dat nu nog niet door?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 dat hij in zijn functie zo'n toestel gebruikt... met een onnozel, oplaadbaar kaartje. Zo'n go kaartje, ja. ja. en dat hij alleen maar die ene telefoon blijkt te hebben. Zeg nu zelf, hij verdient daar goed zijn brood... Waarschijnlijk kan hij zonder problemen een gsm op kosten van de zaak krijgen als hij dat wil. Ik denkt dat daar iets achter zit? Ik denk juist niks, Guido. Ik vind het alleen maar raad. Commissaris, sorry, ze. ik heb al just een telefoon gekregen van Café Vlessingen, van, van Slintje. Ah, de brouwer is langs geweest. Kom, Guido. Maar, nee, nee, niet serieus, commissaris. Slintje is door een Japanees aan het bezighouden. Een Japanees die een video gemaakt heeft van het concertgebouw. Van die val van Dirk de Meijer.